2 uur. Dit is Radio 1, Dionne de Graaf. Met straks de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk. We volgen de ploegentijdrit over 25 kilometer op het vasteland van Frankrijk. Radio Tour de France is er na het nieuws van twee uur met Jeroen Tjepkma. De IND neemt het asielverzoek van klokkenluider Edward Snowden niet in behandeling. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie gezegd. Snowden, die nu in Moskou is, heeft zijn verzoek gedaan bij de Nederlandse ambassade. Sinds 2003 is het niet meer mogelijk om asielverzoeken in te dienen vanuit het buitenland. Snowden moet daarvoor fysiek in Nederland zijn. Volgens de woordvoerder wordt het verzoek van de Amerikaan dan ook niet als een asielverzoek beschouwd. Vandaag werd bekend dat Snowden bij 21 landen politiek asiel heeft aangevraagd, zegt correspondent David-Jan Godvoye. De druk van de Verenigde Staten op allerlei landen waar, hij mogelijk, waar Snowden mogelijk naartoe zou kunnen gaan, is enorm groot. En zoals ik zeg, er zijn maar een paar landen die uiteindelijk misschien ja zullen zeggen. Maar vooralsnog is, is nog volstrekt onduidelijk welke landen dat zou, zouden kunnen zijn. De klokkenlader zit al ruim een week in de transitruimte op het internationale vliegveld van Moskou. Het Openbaar Ministerie mag de eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen toch vervolgen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het rechtshof in Den Haag oordeelde in februari dat het OM het recht op vervolging had verspeeld. Volgens het hof wisten de gemeente Terneuzen en Justitie al jaren dat de koffieshop de regels van het gedoogbeleid overtrad, maar grepen ze niet in. De Hoge Raad draait nu de beslissing van het Hof terug. Volgens het hoogste rechtscollege kan het OM alleen niet ontvankelijk worden verklaard in uitzonderlijke gevallen. Dat justitie al lange tijd op de hoogte was van de overtredingen valt daar niet onder. De toeslag voor AOW'ers met een partner die nog geen AOW krijgt gaat geleidelijk verdwijnen voor hogere inkomens. Dat plan was al aangekondigd in het regeerakkoord en staatssecretaris Kleinsma heeft nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd... De partnertoeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen van 25% afgebouwd voor AOW'ers met een inkomen van 46.000 euro en hoger. De toeslag is dus in 2018 verdwenen. De maatregel geldt zowel voor nieuwe AOW'ers als voor mensen die de uitkering nu al krijgen. In Epen moet een kilometerlang hek voorkomen dat zwijnen vanuit de Veluwe het dorp intrekken.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 Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaxen.nl, onderdeel van Landal Green Parks. Radio. De Tour is gewoon op uh, een top georganiseerd en beetje, dan merk je wel aan alles dat het gewoon een van de grootste evenementen van de wereld is. Nederlander in de aanval, Tom Dumoulin, Tom Dumoulin! Ja goed, als je niks probeert dan uh, ga je ook nooit winnen. Ja, ik hoef hem ook niet uh, te hoek te worden, hem hem drie seconden en dan zal hij wel sorry zeggen, maar hij vond dat het een fout was. Ja, en uh, je maakt er gewoon echt goede training van, want uh, ja, je zoekt de uh, limiet af. De eerste uh, grotere verschillen in het klassement uh, zullen gaan komen en uh, ja, kijken we wel naar uit. Met Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jurgen Wielaert... Steven Daalenbouwt, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag, de vierde etappe in de 100e editie van de Ronde van Frankrijk... moet nog beginnen, we zijn er op tijd bij vandaag. De renners zijn weer op het vasteland. Van Corsica naar Nice ging de reis. Nu klaar om de ploegentijdrit te gaan rijden. Over 25 kilometer. Kwart over drie gaat de eerste ploeg van start. Gio, iedereen de transfer goed doorgekomen? Iedereen de transfer goed doorgekomen. De ploegen zijn al op het parcours geweest. Die lastige 25 kilometer langs de kust van Nice, Wel zo vlak als een biljartlaken. Maar het is echt een koers straks voor de echte tijdmachines. Voor de mannen die kunnen vliegen. Argos, de eerste ploeg, straks om kwart over drie. Belkin om 9 uh, uh, nee, minuten over half vier. vakantie om 1 minuut over half vijf. En als laatste ploeg Radio Shack. 9 minuten over half vijf. Dan nou gaan we naar Marcella Mesker, Ladies Day op Wimbledon en Marcella als je de kwartfinales goed hebt voorspeld dan ben je miljonair denk ik. Ja, dat is uh, onmogelijk. Ik denk niet dat uh, iemand uh, dat had gedaan. Serena Williams was zo huizenhoog favoriet. De manier waarop zij Roland Garros won. Uh, 34 wedstrijden op rij ongeslagen. Dit hele seizoen al zo dominant. Nou, ik geloof dat ook werkelijk niemand, maar dan ook niemand... voorspelde dat zij hier ging verliezen. Toch gebeurde het. Het is en blijft sport. Sabine uh, Lissiki ja, mag vandaag bewijzen... Uh, in haar partij tegen Kaya Kanepi... dat uh, ja, ze de juiste persoon is geweest die Williams heeft verslagen. Maar dan moet ze nog drie van... Dit soort wedstrijden spelen om het toernooi überhaupt te winnen. Dus het is een beetje vandaag in de kwartfinales bij de vrouwen. de best of the rest. We beginnen dadelijk op het centercourt met Radwanska tegen Lee. En op court number one krijgen we Lissiki tegen Kanepi. Mardi 2 juillet. 4e etappe: Nice, Nice. De De eerste plaat in Radio Tour de France van vandaag. Viva la vida van Coldplay. Afgelopen nacht is de Tour de France teruggekeerd op vastewal. Uh, Calvi was de aankomst van de laatste rit van de driedaagse op Corsica. De unieke opening van de 100 ste editie van de Tour. Jeroen Wielert maakt de balans op. Uitgelaten stonden ze op de tribune. Een stel Corsicanen, joelend, applauserend, zwaaiend met de witte vlag... met het zwarte hoofd van een moor. Symbool van Corsica. Even daarvoor had Daniel Manjas voor het laatst verslag gedaan op Corsica. Eiland van drie mooie etappes vol prachtige beelden. Ook voor toerdirecteur Christian Prudhomme. Hartverwarmend was het voor hem het enthousiasme van het publiek in de dorpen en de steden. De ferveur in de dorpen en de chaleureux. De balans bevestigt precies waarom ze gekomen zijn. C'est exactement ce que j'attendais. C'est exactement ce pourquoi nous sommes venus ici. Initiatiefnemer Pierre Cagioni zat de eerste etappe voor de buis omdat hij een oude televisiebaas is il a vécu devant ma télévision le premier jour parce que je de télévision et j'avais vu ça en image donc je image de tweede rit bleef hij in zijn geboorte en woonplaats Bocognano waar ze spandoeken voor hem hadden opgehangen laat tweede in het in mijn village ou passait le tour à Bocognano à had het village een ambiance folle hij had banderoles bon vertelde is dat hij in beeld zag waar hij zelf zo vaak is geweest Adembenemend. En nu hebben de televisiekijkers daar plezier van gehad. On pense aux images en on pense à ces endroits que j'ai toujours fréquenté. Vous avez toujours souffle coupé. Et aujourd'hui, je pense que les téléspectateurs, quels qu'ils soient, en ont pris plein les yeux. Veelvuldig stonden de letters F, L, en C van de Corsicaanse onafhankelijkheidsbeweging op de wegen gekalkt. Maar er ontploften geen bommen. Geweld bleef uit. Demonstraties mogen er zijn. Maar zolang het vredig blijft, des te beter. C'était pas du tout occasion, il y des gens qui se manifestent moment où c'est pacifique c'est de bonne loi tant mieux. het final, c'est une idée, donc pas si pas si pas si Paul Jacobi was als voorzitter van de Eilandraad blij... dat alles goed opgelost was. De Tour op Corsica was gekte met verstand. Voilà, on a de les probleem. C'était, disons, comme tout ce qui permet le succès... une folie raisonnable. Merci bien. De voorzitter van de Eilandraad sprak met Jeroen Wilaert. Ja, Gio, ze zijn weer terug op het vasteland. Corsica was volgens mij voor renners en vervolgens een groot succes. Hè? Zeker, hoewel er ook weer veel mensen zijn die dan weer gaan klagen over. Met name uh, ja, de logistiek, het moeilijke vervoer, noem het allemaal maar op. De gevaren die om de hoek loerden. Maar uiteindelijk is het allemaal heel erg meegevallen. En ik denk dat ze in hun handjes mogen knijpen bij de tourorganisaties. Met de manier waarop het allemaal is gegaan in Corsica. Dus, uh, en we hebben gewoon echt een prima drie dagen daar op dat eiland gehad. Ja, mooie mooi, uh, wielersport. Gaan we naar vandaag, ploegentijdrit. Uh, over een vlak parcours. Het is altijd wel heel nerveus, zo'n ploegentijdrit. Super nerveus. En vooral ook omdat dat het nou ja, inderdaad zo vlak is als een, als, als een tapijt. De wind gaat dus een factor spelen. Wat heel gevaarlijk is hier is... Kijk, je moet je voorstellen, ze rijden natuurlijk met dichte achterwielen. Die wind die krijgt daar af en toe wat op de wind wakkert ook steeds wat aan... ...en komt dan van opzij, vanaf zee. En als je wat verderop hier kijkt in de richting van het vliegveld... ...dan weten we dat ze daar echt een, een, een behoorlijk haakse bocht maken. Dan gaan ze landinwaarts langs de vaar. De rivier die hier bij Nies in de zee stroomt bij het vliegveld is dat... Ja, en dat is een lastige bocht. En we hebben gehoord van een aantal mensen die er verstand van hebben. Van, daar gaan die renners zeker in de beugels. Dus voorin, in die tijdrithouding gaan ze daar doorheen. Ja, en dan moet je ontzettend precies sturen met negen man achter elkaar. Om te voorkomen dat daar iets misgaat. Dus uh, ze zijn echt nerveus. Ze zijn ook nerveus omdat ze weten dat het verschrikkelijk hard zal gaan. 60 km per uur wordt hier al geroepen. En dat betekent dat op het moment dat een van die renners materiaalpech krijgt. Dat hij nog knap hard moet doorrijden om uiteindelijk binnen de tijdslimiet te komen. Want die tijdslimiet. Ja, dat zal wel eens een beetje rond de zeven minuten kunnen schommelen. Dus heel veel kun je je niet permitteren. Ja, Welke ploeg zeg jij, nou, die is hier gewoon het best in. Normaal gesproken meteen Omega. Omega, Pharma en Quickstep. De ploeg natuurlijk die wereldkampioen is geworden ja. op de afgelopen WK in Valkenburg. Dat was toen die primeur. Voor het eerst ploegentijdrit voor commerciële ploegen. Nicky Terpstra zat in die ploeg, Tony Martin zat in die ploeg. Maar die ploeg is gehavend. Tony Martin hard gevallen in die eerste etappe bij die massale valpartij. hersenschudding gehad, veel last gehad verder. Maar gisteren zat hij gewoon in de eerste groep. Die groep die overbleef naar die lastige etappe. En dat geeft toch wel weer aan dat hij blijkbaar alweer uh, enigszins hersteld is. Uh, verder natuurlijk Nicky Terfstra, gisteren ten val gekomen. Daar heeft hij waarschijnlijk ook wel wat last van. Mark Cavendish natuurlijk, toch ook wel uh, wat ziek geweest de laatste tijd. Heeft een antibiotica kuur gehad. Dus ik denk dat we omega... Hoewel je ze nooit moet uitvlakken, maar dat die wel in ieder geval verzwakt zijn ten opzichte van wat ze waren. Ja, en dan kom je bij die andere ploegen. Dan kom je bij de Garmin ploeg van David Miller. Miller die hier zomaar de gele trui kan gaan pakken. Uh, dan kom je bij de ploeg van Sky, Edvald Boasson-Hagen. Natuurlijk op papier ook een van de grote favorieten. En dan kijk ik toch ook altijd wel met een schuinhoog naar die Spaanse ploeg van Movistar. Ook wat hardrijders daarin. Alejandro Valverde is daar de best gepla uh, geplaatste in het algemeen klassement. En als Movistar de tijdrit hier wint, dan pakt het uh, valt verder gewoon het geel. Ja, uh, want het is heel belangrijk voor hè, Want die kunnen hier ook echt gewoon tijd verliezen. Ja, het is een, het is een heel mooi uh, staartje dat je kunt opmaken. We hebben 22 ploegen in deze Tour. En in theorie... Kunnen 21 van die 22 ploegen. Kunnen vanavond. Een gele dragen in hun midden hebben. In het hotel hebben. Alleen Argos. Argos heeft geen enkele renner. Die op 1 seconde staat. Van uh, de leider in het algemeen klassement. Jan Bakelands. Oké, okay, daar zou je kunnen zeggen. Stel je nou eens voor. Dat ze verschrikkelijk veel harder gaan rijden. Dan de rest. Dan kunnen ze uh, wel wat tijdverschil goed maken. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar er staan dus 21 ploegen. Met mensen binnen of op 1 seconde. Van Jan Bakelands. En dat zijn natuurlijk niet de minste namen. Ik kijk naar Simon Ger die zou zomaar geel kunnen pakken als Orica wint. Uh, Kwiatkowski, de man die vierde staat in het klassement... de witte trui dragen bij Omega. dan moet Omega dus verschrikkelijk hard gaan rijden. Uh, Boas van Hagen kan de gele trui pakken. David Miller noemde ik al. Evans-Jurgen van den Broek als Lotto de tijdrit hier wint. Uh, Peter Sagan als Cannondale de tijdrit wint. En als Belkin de ploeg tijdrit wint... dan staat Bauke Mollema vanavond in het geel. Maar laten we niet te veel gaan dromen. <lacht> Misschien lopen we nu iets te veel op de zaken vooruit. Maar wie weet. Gio, ik wil nog eventjes met jou iets anders door... ...omdat ik uh, benieuwd ben hoe ze daar in Frankrijk op reageren. Uh, het nieuws kwam binnen dat de ouders uh, van uh, wielrenner Marco Pantani... ...een open brief hebben gestuurd aan de, aan de UCI, hè, de Internationale Wielren Unie... ...en aan de Italiaanse wielerfederatie En ook aan de organisatie van de Ronde van Frankrijk... ...waarin ze uh, schrijven dat ze met stomheid geslagen zijn over de uitlatingen van... Uh, de UCI-man Pat McQuaid uh, die heeft gezegd... Pantani wordt mogelijk geschrapt als eindwinnaar ja. van de Tour uh, van 1998. Uh, leg even uit, hoe zit dit? Ja, die ouders. Nou, sowieso, er is een onderzoek gaande hier in Frankrijk. Een uh, groot onderzoek naar de Tour van 1998. Ze zijn Stalen opnieuw gaan onderzoeken. Die Stalen die zijn trouwens al onderzocht in 2004. Maar nu is er dan een parlementair onderzoek. En nu komen die feiten boven water. Je weet misschien, vorige week ineens kwam dat uh, verhaal van uh, Laurent Jalabert. Ja, ja. De grote man natuurlijk in het Franse wielrennen. Die uh, uh, ook positief zou zijn geweest in die Tour. En uh, dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Maar die Tour werd gewonnen door Marco Pantani. En nou heeft Pat McQuaid, hè, de baas van de UCI, heeft gezegd... ja, stel dat uh, de stalen van Marco Pantani positief blijken te zijn in dat jaar... dan gaan we hem uh, schrappen, wat mij betreft. Uh, schrappen uit de uitslag. Net zo goed als we dat bij Lance Armstrong hebben gedaan. Dat heeft meteen al behoorlijk wat reacties uh, losgemaakt in het uh, peloton. Uh, renners, uh, met name ook ploegleiders. Mensen zeg maar uit dat wielrennen uit die tijd. Die het echt een schande vinden dat op die manier wordt omgesprongen met een renner... die inmiddels uh, overleden is. Ja, en die ouders die appelleren toch ook aan dat gevoel. Die zeggen ook... Marco kan zich niet meer verweren tegen deze beschuldigingen. Uh, en ze vragen zich ook af van ja, maar hoe zijn die stalen dan bewaard? En hoe betrouwbaar is dit onderzoek? Dus uh, ja, wat dat betreft uh, laat, doet het flink wat stof opwa opwaaien. En vindt men het vooral niet kies dat er op deze manier wordt omgegaan met uh, Marco Pontani? Nee, heeft, heeft Pat McQuaid daar alweer op gereageerd? Of, of zo snel nee, Ik heb nog niet. geen uh, nee. reactie van Pat McQuaid hier binnengekregen. En McQuaid kennende, ja, het is een keienkop. Uh, hij komt uit Ierland. Uh, als hij iets in zijn hoofd heeft, dan, uh, dan voert hij dat meestal ook wel uit. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij zich meteen bij het eerste tegenwindje laat omblazen. Nee, op 18 juli, zei hij, dan, dan worden de resultaten bekend. Op 18 juli, gemaakt, dan hè? inderdaad, dan komen die resultaten naar buiten. En dan uh, gaat natuurlijk, gaan de instellingen erover praten, wat ze gaan doen. En ja, kijk, als je praat over consequent gedrag, natuurlijk. Ja, dan moet je denken van Lance Armstrong is in de tijd uh, geschrapt van uh, zijn zeven toeroverwinningen. overwinningen. Dus waarom zou je dat dan niet doen met de naam Marco Pantani? Maar nogmaals, hij is overleden. We weten allemaal dat hij ja uh, toch op een, op een hele vervelende manier eenzaam en uh, alleen aan zijn einde is gekomen. Ja, en dan denk je toch misschien moet het gevoel op dat moment een beetje gaan uh, zegenvieren. Dankjewel, Giel. De toer! De, toer, de toer. Van twee tot half zeven. Tour, tour, tour, tour de Radio Tour de France. I hear a lot of stories. I suppose they could be true. than most of how I've grown Het is er wel eentje uit mijn puberteit, hoor. <laughs> Virgil Sharky met A Good Heart. We gaan naar Marcella Mesker, want de kwartfinales zijn begonnen op Wimbledon. De kwartfinales bij de vrouwen. Marcella. Ja, de eerste vijf games zitten erop. Het staat 3-2 voor de nummer 4 van de plaatsingslijst. De Poolse agnieszka Radwanska. En uh, om aan te geven hoe uh, ja, nerveus het begin was. En, en hoe het veld eigenlijk wijd open ligt. Want dat krijg je met speelsters die dan denken: hoe, misschien kan ik wel winnen. De eerste twee games die werden alle twee op service, op love verloren. Uh, fout na fout. Dus de spanning was heel erg groot toen de twee vrouwen, toch niet de eerste, de beste. nummer 4 en de nummer 6 van de wereld. toen die het uh, centenkort hier. Betraden. Nu wat meer rust in het spel, wat meer kanten. De volgende service games werden wel uh, gewonnen. En uh, het staat nu uh, 3-2 dus voor Radwanska en uh, 30-0 voor Lee. Dus op weg naar de 3 gelijk in deze wedstrijd, die uh, de 11 ontmoeting is tussen de twee vrouwen. 6-4 in het voordeel van de Chinese Lee. Drie keer speelden ze op gras. En daar is Radwanska weer met 2-1 de leidster. Dus wat dat betreft kan het alle kanten op. Rust, kalmte, dat is misschien wel de factor... die vandaag in deze, maar ook in al die andere kwartfinales... de doorslag zal geven. En dan denken ze nu, waar blijft die toerflits? Uh, die is er niet, nog niet. Want uh, ze zijn nog niet begonnen, om kwart over drie. Dan start de eerste ploeg in de ploegentijdrit. Argo Shimano is dat, Steven Dalebout. Uh, zijn ze nerveus daar? Zijn ze nerveus daar? Is de vraag vanuit Hilversum, Ivan Spekenbrink. Nee, we zijn niet nerveus. De ploegentijd, ploegentijd is natuurlijk een heel zware, zware discipline. Dus um, uh, in dit geval, wij kunnen er meer verliezen dan, dan winnen. Dus ja, we zijn, we zijn wel gefocust. Uh, maar de nervositeit gaat komen voor de komende twee dagen. Ivan Spekenbrink dus, um, ja, de baas van Argos. Je staat hier naast de Argos bus Achter jou rijden de eerste renners van jouw ploeg alvast in. Op de rollen, um, ik kwam hier zojuist aanlopen. Er is hier een straat met allemaal bussen en daar kwam die reclamecaravaan doorheen. Het was een hels lawaai, maar het is hier een soort oase van rust, hè? Ja, we zitten mooi aan een zijstraatje. Wel veel mensen hier gelukkig, maar we zitten iets verder weg van de straat waar de reclamekaravaan langs ging. Dus uh, ja, mooi plekje. Ja, loop je hier op, uh, ja, op Rozen, het voelt alsof je op een wolkje zit in deze Stoer de France. Want jullie hoeven eigenlijk niet zoveel meer. Ja, nou, Want jullie die overwinning al hebben. Ja, we zitten in een geweldige flow natuurlijk. Die eerste etappe heeft een enorme, enorme boost gegeven. Uh, dat was ons doel, uh, een etappe zegen. Laten zien dat wij met de sprinter en met de sprintrein tot de wereldtop behoren. Ja, Daar pakken we ook nog een gele trui mee en dan zetten we voor deze Tour ons toch in één keer op de kaart. Ja, dat was een, echt een onbeschrijfelijk moment die, die, die zoveel energie heeft gegeven. En ik denk wat je bijvoorbeeld gisteren met Tom Dumoulin zag, dat dat ook puur op basis van die, van die energie is, van die, uh, van die euforie. Ja, Want hij viel aan in de finale, haalde het bijna, net niet. Uh, maar hij zei ook meteen van ik ga het weer proberen. Ja, dat is, dat is perfect, hè. En je ziet dit vaak in sporten. Soms als dingen niet goed gaan, dan, dan, dan gaat het meerdere keren niet goed. Dan moet je heel veel energie insteken om dingen om te draaien. Maar op het moment dat het goed gaat en je zit op een flow, dan, uh, dan gaat het ook een paar keer achter elkaar goed. En uh, gelukkig hebben we in het begin van die tour die flow te pakken. En we hopen nog een paar dagen verder op te kunnen teren Jij bent al jaren bezig met deze ploeg. Uh, jij predikt daarin het schone wielrennen. Uh, dat heeft zich nu met de gele trui uitbetaald. Um, ja, hoe zien jouw dagen er hieruit? Want je zit hier in het hart van die wielenwereld. Uh, die aan de ene kant nogal een stuk conservatiever is. Uh, en ook heel anders over denkt dan, dan jij dat doet. Wat, wat doe jij deze dagen? Nou, het eerste, het eerste, Ik predik een schone wielrennen. Kijk, dat zou normaal moeten zijn. Het schone wielrennen. En daar zetten wij ons ook voor in. Voor ons is uh, innovatie en een, en zeg maar een moderne wielersport. Dat is waar wij ons voor inzetten. En dat zou moeten gebeuren in, in een schone sport. En waar de sport gelukkig stappen maakt. En, en de goede kant op ontwikkelt. Nou goed, we hebben hier, de hele willywereld, is hier, dus we zijn hier eerst en vooral met een ploeg. Belangrijk dat we daar, dat we daar heel gefocust bezig zijn met, met ons personeel, met onze coaches. Uh, maar goed, als je hier staat, je staat hier om een paar meter, staat een grote ploeg. En, uh... Ja, er zijn veel dingen die in de wielersport op dit moment uh, gaande zijn. Een, een, een verkiezing van een UCI-president. Uh, zelf zit ik in AIGCP en MPCC. We zijn bezig met, vanuit de sport, denk maar na over hervormingen. Die, die ingewikkelde code die jij noemde, dat is uh, de verzameling van, van ploegen die voor een, ja, een schoon wielrennen is op een, op, een, op een nieuwe manier. Ja, er zijn er twee. MPCC is, uh, dat is de vergadering van uh, een zeg maar, uh, mouvement voor een cyclisme crédible, voor een geloofwaardig sport. AIGCP is de verzameling van alle teams. En goed, en, en vanuit, vooral vanuit die laatste organisatie praat je natuurlijk mee uh, ja, over hervormingen zoals uh, een nieuwe kalender, uh, hoe gaan we het antidoping aanpakken enzovoort. En, en, en in het standpunt over een nieuwe UCI-voorzitter, hoe sta jij daar dan in? En ik wil het graag nog een keer worden. Er is ook een nieuwe kandidaat vanuit uh, Groot-Brittannië? Ja, dat is moeilijk, om, moeilijk om, om, om iets over te zeggen, want u, uiteindelijk gaan wij er niet over. Dat is een heel gek verhaal. Het zijn de, de nationale federaties die beslissen wie de, wie de UCI-president wordt. En ik kan het wel masseren waarschijnlijk? Nee, dat, eigenlijk niet. Het zijn echt federaties die dat, uh, die dat beslissen uh, over de hele wereld. Dus het is heel gek dat je daar als ploeg uh, eigenlijk geen stem in hebt. Um, maar voor mij is het ook niet zo belangrijk wie het wordt, maar wel waar die voor staat. En voor ons is het dus belangrijk dat we, ja, dat we een aantal key punten aanpakken. Uh, natuurlijk, de geloofwaardigheid moet nummer één op de agenda staan. Hoe gaan we globalisering aanpakken? Gaan we dat doen door via grassroots of gaan we de wielerrenners de nu al de hele wereld rond sturen? Via wat, zei je? Ja, via grassroots, via ontwikkeling van onderaf of gaan we ze de hele wereld rond sturen? En economische stabiliteit voor teams en voor organisatoren zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Dat we de Tour als groot evenement hebben en houden, als je wil. Maar dat we voor zo'n grote sport gedurende het hele jaar een stabiele, stabiele serie aan wedstrijden krijgen. Is het voor jou een, een bewijs geweest dat het, dat het kan, die gele trui en die etapoverwinning van, van Marcel Kittel? Ja, dat is voor mij absoluut... Uh... Kijk, gelukkig, uh, dat is een mooie waar de sport heen gaat. Dat talent weer een bepalende factor gaat zijn. Talent en, en, en support. Um, en wij wisten natuurlijk al wel. Marcel en John en, en de ploeg waren in sprint. Specifiek in sprint. Uh, eigenlijk hebben we overal al gewonnen. In de laatste twee grote rondes hebben we gewonnen. Alleen die, uh, ja, die etappes tegen die Tour de France die ontbrak. Maar het zijn wel dezelfde deelnemers. En, en dan weten we dat het erin zit. Alleen het is wel een geweldige bevestiging als het gebeurt. Want ja, sommige mensen zullen ook denken, die misschien die er ook niet zo heel erg diep in zitten, ja, dat het kan, dat wat kan. Ik bedoel, hoe weet Steven Dalenbouw dan dat deze ploeg wel schoon is? Hoe, ja, hoe weet ik dat eigenlijk? Is dat al zo? En dat kun je nooit helemaal zeker zeggen. Ik bedoel, dat we proberen als ploeg proberen maximaal in te zetten. Om, om, en zeker wij ook als ploeg om, om zo geloofwaardig mogelijk een sport te hebben. Op een schone manier te wielrennen. We zetten ons in om elke dag met renners te werken. We begeleiden ze elke dag. Maar weet jij het zeker? Nooit helemaal zeker. Nee, dat kan niet. Maar ik moet me sterk verbazen als hier een renner bij zit die doping gebruikt. Dat zou mij echt... Uh, ja, dan zou letterlijk mijn krom breken. En we hebben natuurlijk wel zoveel mogelijk factoren ingebouwd... om daar controle en invloed op te hebben. Dankjewel, Ivan Spekenbrink.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 Het OM mag de eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint... in Terneuzen toch vervolgen, heeft de Hoge Raad bepaald. Volgens het gerechtshof in Den Haag had het OM het recht op vervolging verspeeld. Omdat de gemeente Terneuzen en justitie al jaren niets deden. Maar volgens de Hoge Raad staat dat vervolging niet in de weg. En in Epe moet een kilometerslang hek voorkomen... dat zwijnen vanuit de Veluwe het dorp intrekken. De wilde zwijnen richten al jaren schade. En in het dorp Zo worden geregeld tuinen omgevroed en zijn er honden aangevallen... Er liggen al enkele wildrasters ten noorden van Epe, maar dat zijn er te weinig om de zwijnen tegen te houden. Dat waren de hoofdpunten. Doer artist Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère. Autrement que gris blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs.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 Elle était artist de tourartiest van vandaag is Michel Sardou en dit was une fille au jeu clair. Dan gaan we naar Marcella Mesker, die kijkt naar de kwartfinales. Het is Ladies Day op Wimbledon. Laten we eens beginnen bij Radwanska tegen Lee, Marcella. Ja, Radwanska lijkt met uh, 4-3, en uh, Li serveert, die moet weer op gelijke hoogte komen, maar dan staat er toch 15-30 op de service van de Chinezen, die natuurlijk in deze wedstrijd uh, probeert de ja, zwakke kwetsbare service van de Poolse aan te vallen, maar ja, zoals we dan vaak zien in de games, dan slaat ze één of twee winners, maar maakt ze ook drie fouten, dan verslaat ze zich als het ware op die service, ja, en zo breek je de Poolse niet, want die brengt heel veel ballen terug. Nu een van uh, Nali en uh, belangrijk, want daarmee komt ze op 30 gelijk. Dus uh, van deze kant af gaat ze uh... misschien op weg naar die 4 gelijk. En terwijl ik met een schuin oog naar baan 1 kijk, zie ik daar dat de Duitse Lisicki op een uh, 4-3 voorsprong staat. Die heeft één break te pakken tegen de Estse Kaya Kanepi, de enige kwartfinaliste die niet geplaatst is uh, van deze acht dames. Kijken of uh, Lee dit uh, punt kan winnen. Lange rally, voorhand naar voorhand. Dat is uh, de kant uh, waar uh, Lee vaak mis en dat doet ze nu ook. En dan wordt het 30-40. Breakpoint voor Radwanska om op 5-3 te komen. Ja, als je het spel bekijkt van beide dames, zeg je van Lee is eigenlijk een betere tennisster, heeft fantastische slagen, is atletisch, goede service. Maar ja, in het hoofd kriebelt het nog wel eens. Nou, kijken of ze nu dat breakpoint kan wegwerken. Service is goed. De return van Radwanska is diep en hoog. Forehand slice van Radwanska, een nootshot. Lee heeft het initiatief, maar de Polse die vecht zich terug, zoals gebruikelijk. Die is muurvast. Backhand cross van Lee. Backhand cross van Radwanska. En dan is die bal uit van de Polsen. En dus wordt het breakpoint afgeweerd. We bereiken zo heel langzaam aan de belangrijke fase van die eerste set. We zitten in de achtste game. 4-3 dus voor Radwanska. Lee serveert. 40 gelijk. En dan gaat ieder puntje tellen. Nou, Lee gaat weer serveren. Knie is ingetaped Speelt ze trouwens altijd mee. Is toch een kwetsbaar geval bij haar. Is ze aan geblesseerd geweest. Rally weer aan de gang, dubbelhandig. Lee, de backhand, weer een dubbelhandige backhand van de Chinezen. Maar dan verslaat ze zich, ver, niet zo'n klein beetje ook. Kwam helemaal niet goed uit met haar voetenwerk. Ze vindt het, zegt ze zelf, niet zo lekker om op gras te tennissen. Verliest al gauw haar balans. Zij speelt graag op hardcourts. Haalde dit jaar nog de finale bij de Australian Open. Verloor toen van Azarenka. Kijk nu aan tegen een tweede breakpoint. Dus opnieuw kans voor Radwanska om op 5-3 te komen. Service goed naar de voorhand van de Polsen. Die return is heel ondiep en die wordt batsboom eh, afgestraft. Met een mooie backhand eh, langs de lijn. Die backhand eh, is goed als ze de tijd krijgt. Niet altijd eh, even vast. De Chinese Nali, die zo goed kan tennissen. En eh, China wakker heeft geschud wat betreft eh, de tennissport. Want, oh, wat is ze daar een heldin. Staat ook op de lijst van eh, best betaalde atleten ter wereld. Met Sharapova en met Williams. Service goed nu... Van van Lee, de rally aan de gang, winnende crosscourt backhand van de Chinezen. Die inmiddels al 31 jaar is. één Grand Slam wonnen. Heel verrassend was dat Roland Garros. En dat is alweer een paar jaar terug. Maar hij heeft toch ook een paar finales gehaald. Dus behoort absoluut bij de beste ter wereld. Nummer 6 van de wereld. Nu op voordeel. Gamepoint dus voor vier gelijk. Daar komt de service naar de voorhand van de Poolse. Goede return, die is diep. Diepe backhand. De voorhand van de Chinezen. De voorhand van Radwanska. De voorhand van de Chinezen weer. Goede crosscourt rally. Wie maakt als eerste de fout? Het is een hele korte bal van de Radwanska. En gaat ze dan passeren? Ze komt met de lop en daar gaat de smash. Om. Daar slaat ze die bal toch ver uit. Helemaal verkeerd getimed. Leek niet zo moeilijk. En dus wordt het een hele lange game. En opnieuw, juice blijft het nog steeds. 4-3 in de eerste set voor de Poolse Agnieszka Radwanska. Et maintenant de la musique. I don't walking around this empty house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 too Though dit to van vorig jaar uh, of Monsters and Men Little Talks we zijn in Frankrijk na een korte vlucht met een ontzettend mooi vliegtuig. Tenminste, als we de renners moeten geloven. Die twitterden allemaal fotootjes van die kisten. Er waren ook nogal wat ergernissen in dat vliegtuig. Bram Tankink bijvoorbeeld, die twitterde het volgende. Roland kan er wel het snelste bergop zijn... maar wel een half uur moeten wachten in het vliegtuig op Roland. Met een vraag van Mart meester bij: Hé, hey, Mart, de Tour wacht toch op niemand? Danny van Poppel, die is maar weinig gewend... en noemt de chartervlucht van Corsica naar het vasteland op zijn Twitter een privéjet. En Leo Westra, die heeft de avond van gisteren gebruikt... om. Het recht te zetten. Hij zat gisteren mee in een kopgroepje en zei daarna afloop het volgende over. Ja, ik, uh, ik denk, uh, ga er maar een goede training van maken. Dus, uh... Dus, uh, een beetje cool doen, natuurlijk. Maar uh, Liewe is, uh, is eerder dit seizoen gevallen en, en, en ja, moet daar nu nog een beetje van herstellen. Dus hij wil na deze opmerking toch wel even wat recht zetten op zijn Twitter. Hij zegt even over vandaag. Ik zei voor TV trainen, maar beter gezegd, ik heb deze dagen nodig om top te worden na mijn val. Conclusie: ik ben beter nu. En daarna nog een nieuwe tweet erachteraan. Hoe lang het gaat duren om top te zijn, dat is nog een vraagteken, maar ik heb hebben alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. Nou, dat is een mooie uitleg, toch? dat. Ja, zeker. En van de Social peloton, dat is een tweet-account dat alle renners in de gaten houdt... krijgt hij hiervoor de titel Twitterkoning van 1 juli. Ja, dat is leuk <laughs> voor hem, hè? Dionne. Prachtige titel, ja. David Walsh. Ja. Zijn is een journalist uit Ierland. Hij is al jaren bezig met een dopingoorlog tegen veel renners. Onder wie Armstrong, eigenlijk alleen maar Armstrong... in het programma De Avondetappe hebben ze het deze week over hem gehad. En ook over zijn boek LA Confidential. In dat boek ontrafelde hij Armstrong in 2004. Alleen in het programma waren ze toch wel een beetje kritisch op Walsh. Wat dan weer in het verkeerde keel gaat van Walsh schoot. Veel reacties op Twitter daarover en ook op de Facebookpagina van het programma Media Logica reageerde Walsh. Hij zegt, dit kenmerkt precies hoe wielerjournalisten hun wereld in stand houden, ze vegen hun eigen straatjes schoon. Nou, lange aanloop, wat is nu aan de hand? Een nieuwe donderslag graag. David Walsh komt vanavond langs in de avondetappe. En, en nou, daar heeft Twitter echt ontzettend hashtag zin in. Mark het zegt uh, sterk, ik ben hier erg benieuwd naar. Wilfred Vocht die twittert uitstekend. Naar critici, ook de man zelf aan het woord. Tira Marit die heeft er zin in. Ze zegt David Walsh hemzelf vanavond in de avondetappe. Ik zeg vuurwerk. Ruben Hoogland baalt er toch wel een beetje van. Want zo tweet hij. Vanavond David Walsh in die avondetappe. Het zal wel weer over doping gaan. Ook het mooie. Corsica heeft de negatieve trend helaas niet kunnen keren. In ieder geval maakt Twitter zich op voor een spannend tv-avondje. En ik wens ook vanuit vier hashtag de Mart, veel succes. Thank you so much, Luke. Graag gedaan. Dan de etappe van vandaag nog eventjes. ploegentijdrit. Johnny Hoogland ziet het wel zitten en hij zegt op zijn Twitter... schitterend tijdritparcours. De winnende ploeg zal dicht bij de 60 km per uur zitten. En wij hebben Liewe Westra en Thomas de Gent. We gaan het afwachten. Vandaag meer Tweets de Tour. En vanavond de avondetappe met David Walsh. Ja. 10 over 10. Zeker. Spannend. Nederland 1. Heel leuk. <laughs> oh la la. Oh la.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 We zijn de zon en we zijn de et moi je Vous êtes un grand de la en we zijn de zon. We zijn de zon en we zijn de zon. We zijn de zon en we zijn de zon. We zijn de zon. We We zijn de zon. We zijn de de We zijn de zon. Een grote hit in Frankrijk, dat is dit nummer. Misschien ook wel in Nederland. Onira van Zaz. Dan gaan we naar Marcella Mesker op Wimbledon. Uh, we waren blijven steken bij wel of geen break voor Radwanska... in de game tegen uh, Nali. En? <lacht> Het werd geen break, het werd vier gelijk. Maar achteraf een hele belangrijke game geweest. Want uh, ondertussen heeft Lee de service van Radwanska gebroken. En staat het 5-4 voor de Chinezen. Die dus nu serveert voor de eerste setwinst. De eerste punt is bezig. Weer een lange rally zoals we er veel zien. En dat is natuurlijk leuk om maar uh, te kijken. Uh, Radwanska nu uit op een break. Heeft nu een beetje initiatief. Komt niet zoveel voor. Want Lee over het algemeen slaat harder. Nu de korte bal van Radwanska. Gaat ze weer overheen uh, naar Lee Die heeft de smash terug, rent dan weer naar achter in plaats van naar voren. Goede cross, en uh, noodoplossing oplossing van de Radwanska, maar die verdwijnt in het net. Die slice voorhand en dus gaat het uh, eerste punt zwaar bevochten naar uh, Nali. En dat is belangrijk als je voor de eerste setwinst serveert. Want uh, 5-4 en 15-0 is toch uh, heel wat anders dan als je meteen onder druk komt te staan. Het staat 0-15. Dan geef je een Radwanska de hoop. Nou kijken of de Polsen nog in de game kan komen. Dan is dit een belangrijk punt voor worden. Want ze moeten spreken dus om nog uitzicht op de setwinst te behouden. Lies veert over het algemeen redelijk goed. Eerste service nu in het net. Dan komt de tweede service. Radwanska nou, blijft ongeveer op dezelfde positie staan. Misschien een uh, paar centimeter naar voren. Is meestal uh, niet zo heel. Offensief ingesteld. Nu is de rally aan de gang. Goeie backhand hoor van de Chinezen langs de lijn. Voorhand van Lee. Backhand van Radwanska. Radwanska moet die bal uh, aan de gang zien te houden. die rally. Goeie voorhand weer van uh, Lee. Maar Radwanska heeft het antwoord. Die zit in de verdediging. Lee nu weer rustig. Wat dieper en wat hoger over het net. Dan weer langs de lijn. Maar die zit er net naast. En uh, dat is een beetje pech. Want het was uh, een uh, mooie bal. Maar goed, uh, Lee speelt... Uh, of... Uh maakt het punt of breekt het punt. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal in deze set. Lee gaat voor de shots, speelt een hoger tempo... maar het is moeilijk om door de muur van Radwanska heen te slaan. De Poolse is snel ter been, is ontzettend handig met de bal... kan goed slijzen, goede korte bal spelen... is strategisch sterk en heeft veel ballen terug. 15 gelijk nu. Eerste service weer in het net van Lee. Dan komt de tweede service van de 31-jarige Nali, Die zeven titels won. In de carrière. Tweede service is goed naar de backhand van Radwanska. De pols diep door de knieën. Zogenaamde squat shot. Dan de slice voorhand weer van Radwanska. De voorhand langs de lijn van de Chinezen. Backhand langs de lijn van Lee. Oh wat is dat een goede slag zeg! Ik zou maar van die backhand afblijven, want die loopt heel erg goed. Voorhand soms wat kwetsbaarder. Maar uh, Radwanska um, komt hier op uh, 15.30, 30.15 dus voor Lee. Bij uh, Lysiki Le ondertussen 6-3 de eerste set tegen Kanepi. De Duitse gaat dus goed en het staat daar op baan 1, 1 gelijk. Ja, en mocht u denken, waar blijft nou die tourflits? Die komen er straks heus wel aan, hoor. Maar uh, de ploegentijdrit gaat om kwart over drie van start. Argos Shimano is dat. Om één minuut over half vijf is Vacansoleil Soleil aan de beurt. Steven Dalenbout ze hebben daar volgens mij heel hard op getraind. Dat klopt inderdaad, ja. Maar jij zegt ook één minuut over half vijf. Dus is het hier nog een oase van rust. Net zoals het bij Argos was eigenlijk. Alhoewel, die al eerder aan de start moeten... In de schaduw van de bus heeft Aard Vierhout de ploegleider plaatsgenomen... op zo'n paaltje waar je dan even rustig op kan zitten. En, uh, ja, die die, uh, die uh, ploegentijd, dat hebben jullie enorm op voorbereid. Hè? Uh, is dus ook de druk hoog, kun je dat zo zeggen? Nee, ja, de druk is juist afgenomen doordat je het goed voorbereid hebt. Dus, uh, juist met uh, die dingen op voorhand bezig geweest te zijn... merk je nu gewoon dat het uh, dat rustig is. Iedereen weet wat hij doen moet. Dat is prettig. Want hoe heeft de voorbereiding eruit gezien? Jullie zijn op sloten geweest, hebben jullie getraind uh, in Nederland dus. Ja, hoe, hoe, hoe ging dat precies? Nou ja, wetend wetend dat hier ook een vlak, uh, vlak koel lag in een tour. Konden we daar ook uh, mooi uh, op het wielenpark in sloten rondrijden. Zelfde omstandigheden. Een beetje wind zoals hier de wind staat. We hadden gelukkig twee mooie zomer, uh, zomerdagen die er in Nederland rijk was. Die hadden wij. Dus eigenlijk was alles een, wel een beetje uh, gezien dezelfde omstandigheden. Dus... sloten was eigenlijk een soort nies? Sloten was een nies... Zonder mensen. En zonder zee. En zonder zee. Nou ja, voor de rest was alles daar. En we hebben mooi kunnen kijken naar de volgorde. Kijken wie achter wie kijken wie er ging starten. Verschillende dingen uitgeprobeerd. En, uh... Wat gaat het worden? Het ja, zeg je, laat het in uh, van kop af uh, van start gaat. Daarna Danny, daarna Boy, daarna Chris. Daarna Wout. Even kijken, dan val ik stil. Na Wout komt Johnny Fletcher. Thomas de Gent en dan Leeuwen. Dat zijn al negen. Ja. Um, 25 kilometer door Nies. Een stukje land en dan weer terug. En dan langs de kust al weer terug. Um, ja, wat is het voor parcours? Het is vlak, maar het waait wel hè? Ja, er staat wel wind. En uh, Wat je ziet is dat je eigenlijk op terug heb je wind tegen. Dus uh, heenweg langs de grote brede weg wind mee. Draai je rechts het binnenland in. Nog een klein beetje wind mee. En op het moment dat je terugdraait, uh, ik denk de laatste uh, 14 kilometer, heb je uh, en een stukje wind tegen en langs de kust terug naar de finish ook. Het lijkt ook wel steeds harder te gaan waaien. Ja, en een minuut over half vijf... dan valt die wind weer een beetje neer. <laughs> ja, <want> gisteren <laughs> waren jullie zo blijven. Ja, nee, ja, we staan goed in het klassement... dus uh, kunnen we lekker laat starten. Maar uh, ja, dat zouden ze ook even anders uit kunnen pakken. Ja, we zijn al trots dat we gewoon op de derde plaats staan... in het ploegklassement... Uh, na de start van de Tour... Uh, van Corsica terug in Niets op op vaste vasteland. En uh, dat was de derde laatste mogen starten... dat is gewoon uh, een hele prettige plek. En, uh, dat streelt ook wel een beetje de jongens... In het moraal, want je moet daar flink, uh, ja, flink je best voor doen. En dat is ons goed gelukt tot nu toe. Ja, nou, de echte kanonnen qua ploegen, dat zijn uh, Sky, Omega Pharma Quick Step, uh, Movistar misschien, uh, alhoewel het vlak is, uh, ja, wat is redelijk? Wel, hoeveel tijd mogen jullie daarop verliezen, vind jij? Ja, ik, ik, ik heb in tijdbestek van verliezen niet, niet zo'n heel groot idee in mijn hoofd, maar. We willen gewoon heel graag in die top 10 belanden. En uh, daar, daar gaan we gewoon voor. En we gaan kijken of we dat kunnen. En als we dat niet kunnen, dan moeten we kijken van... hé, hey, we lachen het aan. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat het ons lukt. Nog één ding, Leo Wester, die zat gisteren in de aanval. Uh, nee, die voelt zich ook al de hele week niet zo heel erg lekker. is, is natuurlijk een belangrijke schakel in deze ploegentijd. Hoe gaat het met hem? Nou, uh, dit is zijn kunstje. Hè? Dit is zijn specialiteit, tijdrijden. En als hij iets minder... Uh, Lekker in zijn vel zit, dan rijdt hij nog afschuwelijk hard. En het hart van allemaal. Dus daar maken we ons weinig zorgen om. een gaf aan dat hij zich eigenlijk alleen maar beter en beter voelt. Op het moment dat hij een paar keer in de aanval is geweest. En uh, zo, zo voelde hij dat vandaag ook weer aan naar gisteren. Dus. Een en, beetje terugkomend op jouw gevoel van die grote ploeg. Ik, Sky had gisteren nog drie man mee. En wij ook. En uh, afgelopen jaren had Sky negen man mee. Met dit soort grote groepen die vooruit waren. En Movistar had ook vier man gelost. Uh, dus er zijn wat grote ploegen die wat gehavend zijn. En uh, waar de motor een beetje sputtert. dus. Ook qua blessures hè? Ja. De Rain een... Thomas, bij Sky. Ja, ook dat. En ook uh, Omgevarma en Quickstep die met, uh, met Martin uh, met Steeghans op de grond lag. En uh, gisteren Nekkie Dus Als ik het goed begrijp zie jij kansen. Ik ruik en zie kansen. Goed zo. Om één over half vijf start de vakantie Leij. Hart vierde auto. Wij gaan uh, snel naar Marcella Meskers. ...bij uh, Radwanska tegen Lee. Ja, het is een geweldige game. Het is het derde setpoint dat hier al door Radwanska... ...met een hele gave back-end passing uh, wordt weggewerkt. De derde keer al, het eerste setpoint was uh, misschien wel het mooiste punt... ...van de wedstrijd, met een kort balletje, met Lee aan het net... ...met een halfvolley, met Radwanska die naar voren sprintte... ...en vervolgens de back-end passing kort voorlangs wegsloeg. Daarna kreeg Lee weer een setpoint. Lange rally, lange rally. Uiteindelijk maakte ze de fout met de voorhand. En zo even dus opnieuw een setpoint en de backhand-pasing... van Radwanska langs de lijn. Maar goed, we krijgen setpoint nummer 4... want de service is goed genoeg van de Chinezen. En kijken of ze nu koelbloedig cool genoeg is om dat vierde setpoint te maken. En die eerste set met 6-4 op haar naam te schrijven. Lissiki Kanepi, 6-3 Lissiki en 2 gelijk in de tweede set. Dat is op baan 1, hier op het centercourt. De service is goed van de Chinees en de rally weer aan de gang. Dubbelhandig langs de lijn van Radwanska. Een slijsje. Ze probeert Lee een beetje naar voren te lokken. Het is strategisch goed tennis wat Radwanska speelt. En dan komt de fout weer bij de Chinees. Is het weer juice voor de vierde keer? En zo gaan we een, opnieuw een hele lange game beleven. En heeft na Lee nog steeds deze eerste set niet te pakken. Ze won in de eerste set, weet u nog, van Misha Krajcek. Heel gemakkelijk. Daarna van Halep, daarna van Sakopalova, daarna van Vinci. Niet hele grote namen qua tegenstand. Maar nu wel, de nummer 4 van de wereld in de persoon van uh, Radwanska. Daar komt de service. Het is een rally. Kijken. Nee, het wordt geen setpoint, maar het wordt breakpoint voor Radwanska. Ja, het zou natuurlijk aardig zijn voor de wedstrijd als het 5 gelijk wordt. Uh, zover zijn we nog niet. Het is uh, 5-4 voor Nali. En breakpoint Radwanska. We blijven Wimbledon volgen. Ook die andere partij tussen Sabine Lisiki en Kaya Kanepi. Allemaal in het uh, tweede uur van de Tour. En dan begint ook die vierde etappe in de Ronde van Frankrijk. De ploegentijdrit in en om uh, Nice. Graag tot zo. Adiato.